...zakte een plaats door thuis verrassend met 1-4 te verliezen van Heracles. Feyenoord Heerenveen eindigde in 1-0 en FC Utrecht Rode JC werd 1-1. Dan het weer, vanavond helder, daardoor vrij fris. Plaatselijk wordt het min 5. Morgen een zonnige dag, dan is het 7 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur.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 In 2004 is de nieuwe bijbelvertaling uitgekomen. Ja. Die is, er zijn ondertussen meer dan een miljoen exemplaren van verkocht mm. in verschillende uitgaven. Ja. Jongerenbijbel is er eentje. Ja. Bijbel met uh, aantekeningen erbij. Mm. Uh, voor de jongeren hebben we ook een speciaal programma dat heet de Bible Date. Dat is een, uh, een trailer die van school naar school en soms van kerk naar kerk gaat. Zo'n grote bus is dat hè?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 En er nou, zijn ook dat wel uh, niet-christelijke scholen misschien die zo'n programma uitnodigen. De meeste christelijke scholen, maar ja. ja, we weten natuurlijk ook dat uh, heel veel van de leerlingen die ook naar christelijke mm. middelbare scholen zijn, helemaal geen kerkelijke achtergrond hebben. Nee, ja. Dus als zodanig is, ook gewoon nou, laten zien ja. dat de Bijbel een date, een afspraakje waard is. Ja. Maar dat is een heel goed uh, programma, zou te horen.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 De bijbelgenootschappen eh, onderst worden ondersteund door alle kerken. Okay, ja. Door de alleroudste kerken, dat zijn de orthodoxe kerken, grieks orthodox eh, koptische kerken in het Midden-Oosten, mm. Russisch-orthodoxe kerk. De iets jongere katholieke kerken, daar is ook een hele nauwe samenwerking mm. mee, eh, ook met eh, specialisten in het Vaticaan en de eh, bijbelorganisatie van de katholieke kerken.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 Lord, You are my light and my salvation. Lord, You are the strength, the strength of my life. Lord, You are my light and my salvation. Lord, You are the strength strength of my life there is one thing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 Wilders reageerde op een anti-regeringsdemonstratie in Omaan. Koningin Beatrix zou afgelopen dag beginnen aan een staatsbezoek aan het land... maar vanwege de onrust in Omaan is gekozen voor een privébezoek. De Britten die onder raadselachtige omstandigheden zijn opgepakt door Libische opstandelingen zijn weer vrij. De Britse minister Heek van Buitenlandse Zaken zegt dat het een diplomatiek team was... dat contact had moeten leggen met de Libische oppositie. Maar ze stuiten op moeilijkheden die nu zijn opgelost, al dus Heek.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 In Bokstel is een vrouw ernstig gewond geraakt bij een val van haar balkon. De vrouw stond op een balkon op de derde verdieping naar een carnavalsoptocht te kijken. De politie denkt dat ze te ver voorover leunde, waardoor ze over de rand viel. De top 3 van de eredivisie is na dit weekend hetzelfde gebleven. Gisteren wonnen PSV en FC Twente al. En vanmiddag won de nummer 3 Ajax. De club versloeg AZ met 4-0.